op gangs gedaan mm.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 Nu singt zu Jesus Singt zu Jesus Singt zu Jesus Und Lieb Hab keine Angst zu graben Als neugeborenes Kind Vergiss nicht mein Manchmal fanden wir auch hin. Denn fall auf Jesus, fall auf Jesus, fall auf Jes Jesus und Leben, dein Weg ist manchmal. Himmel schwarz und regnen voll ein helles Stern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 nou, de volgende dag wist ik het. Uh -huh. Mensen hadden het gehoord. Zeiden, je moet over nieuws schrijven. Je moet iets doen. Deze man heeft heel erg goede dingen gedaan. En nu wordt hij, over een paar jaar, dus één en half jaar, zal hij 95 worden. Ja. En er, wordt, er komt een reportage over hem in Duitsland. Uh -huh.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 Toda Raba vinu korim, toda Raba vinu, ha Josef bekisou, toda Raba vinou, et penou, toda Raba vinu, shafak toda Raba vinu Shushia Wil vind aan.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 best sei sti be ami belo che chiamava belo che chiamava potcol bechi becardi di gerusaleme best sei